Met de vijf mensen in de personenbusje die gisteren bij Helmond om het leven kwamen waren Roemenen. Ze hadden gewerkt bij een slachterij in Helmond en waren op weg naar Goch in Duitsland. Op de N270 botst het busje frontaal op een vrachtwagen. De smalle weg staat bekend als gevaarlijk met bomen, veel landbouwverkeer en onoverzichtelijke kruisingen. De Chinese president Xi Jinping heeft uitgehaald naar separatisten in Hongkong en Taiwan... Op de laatste dag van het volkscongres zei hij dat China geen centimeter van het moederland zal prijsgeven en dat iedere poging om China te splitsen zal mislukken. In Hongkong zijn geregeld demonstraties tegen wat wordt genoemd de bemoeizucht van de Chinese regering. Voor de vijfde keer deze maand is in de Amerikaanse staat Texas een postpakket ontploft. Er zaten spijkers en stukken metaal in. Een medewerker van bezorgdienst FedEx raakte gewond. De FBI denkt dat er een verband is met vier andere exploderende pakketten in de hoofdstad Austin. Daarbij vielen twee doden en vier gewonden. De UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, is erg bezorgd over de gevolgen van de aanhoudende gevechten in Oost-Ghouta en Afrin in Syrië. Volgens de organisatie is er een massale stroom vluchtelingen op gang gekomen. In Oost-Ghouta zouden 45.000 mensen op de vlucht zijn, in Afrin ruim 100.000. NIBC, de Haagse Zakenbank, geeft zijn bestuurders een miljoenenbonus. De bank gaat vrijdag naar de beurs. Om te zorgen dat de bestuurders nog zeker vier jaar blijven, krijgen ze een pakket aandelen. Voor de drie leden van de Raad van Bestuur hebben die een waarde van ruim een miljoen euro. Salaris en bonussen bij banken liggen erg gevoelig. Onlangs stronk ENG een voorgestelde salarisverhoging van 50 voor Topman Hamers weer in na felle kritiek. Het weer op veel plaatsen zon en droog, middagtemperatuur 6 tot 8 graden. Vanavond vrij helder, later gaat het licht vriezen en landinwaarts ontstaat mogelijk mist. Morgen wolken en zon en vooral smiddags plaatselijk een bui. Donderdag regent het vaker. Dit was DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging in de Randstad op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Hilversum, 4 kilometer. De rechterrijstrook is dicht, vertraging ruim 20 minuten. En door een spoedreparatie op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij Den Dolder, 4 kilometer. Daar zijn twee rijstroken afgesloten. Vertraging bijna drie kwartier. Je kan ook omrijden via Hilversum. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 En ineens zag ik je lopen en ik dacht, ooh ooh. Ik was meteen ondersteboven en jij onder de hoek En we liepen samen verder en ik dacht. Maar bij je niet zo goed ooh, bij elkaar en ik weet niet wat ik doe doe. Hoe zijn we hier beland?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 We zijn bijeen zo goed, woed, bij elkaar en ik weet niet wat ik doe. doe, Hoe zijn we hier beland? Hoe, En ik dacht, woed, woed, dat Some a Stop.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 Straight in the sun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 Never <laughs>